Luisteraars, welkom bij Peaceful Radio, aflevering 960. Een twee uur durend New Age muziekprogramma hier op je eigen lokale radio CFM Zandvoort. En mijn naam is Benno Oveugern. We beginnen met een nieuwe artiest, nieuwe muziek, Rick Battier heeft hij. En um, ja, het is muziek die in de internationale New Age muzieklijst en enorm... Snel stijgt. Luister maar eens naar en kijk maar eens op de website peacefulradio.eu. Veel luisterplezier! Shiva, Shiva, she, was, she was say very much. in me